Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het is nog onzeker of de achterbanden van de vakbonden deze week instemmen met het pensioenakkoord van afgelopen vrijdag. Gisteravond stemden de CNV-leden ermee in, maar ze zijn tot nu toe de enige. Vandaag zou het ledenparlement van de FNV stemmen, maar dat is uitgesteld tot vrijdag, nadat uit een enquête was gebleken dat de leden eerst meer informatie willen. Ook vakbond de Unie neemt nog geen beslissing. In New York zijn drie politieagenten ziek geworden na het drinken van milkshakes waar mogelijk bleekmiddel in zat. Ze kochten de drankjes maandagavond bij Shake Shack in Manhattan. De agenten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De politiebond stelt dat de agenten blijkbaar niet eens meer zonder gevaar kunnen eten of drinken. Shake Shack is geschokt door het incident en werkt met de politie samen om erachter te komen wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is. Bij de Europese Commissie is er opnieuw een klacht ingediend tegen Apple vanwege oneerlijke concurrentie. Dit keer door e-book platform Kobo, dat via een app e-books aanbiedt in de App Store. Bij elke verkoop moet Kobo aan Apple 30% commissie afdragen. Apple zegt dat Kobo juist omdat ze via de App Store veel potentiële kanten kunnen bereiken. Bij een brand in de seniorenwoning in Hoogwoud in Noord-Holland is vanochtend iemand omgekomen. Brand brak uit rond half acht. Bij het bluswerk heeft de brand weer een aantal woningen in het complex ontruimd. Over de oorzaak van de brand in Hoogwoud is nog niets bekend. Vereniging Eigen Huis roept mensen op om voor het einde van het jaar een energielabel aan te vragen. Dat zou veel geld besparen. Nu kan zo'n keurmerk nog voor ongeveer 7,50 euro online worden aangevraagd. Na in januari komt er een controleur kijken en dan kan de prijs oplopen tot bijna 200 euro. Vereniging Eigen Huis noemt dat onbegrijpelijk. Een energielabel is verplicht als mensen hun huis willen verkopen of verhuren. Het weer... Wolkenvelden en in het midden van het land en dan regen. In het zuiden wat vaker zon, maar later op de dag ook buien. Mogelijk met onweer. En het wordt dan 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang... of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar Dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met 1,85 euro per maand. Ga daarom nu naar Dierenlot.nl. Dierenlot.nl Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. was het dus het origineel en uh, in 2015 kwam dus de cover van een andere Volendamse band en die Volendamse band heet uh, Alaska. Die uh, heeft het ook uh, nog eens een keer uh, dunnetjes over gedaan en uh, het leuke daarvan uh, de Cats waren in 2,5 minuten klaar en Alaska deed er 3 minuten over. Maar goed, uh, daarmee was dan ook wel uh, het een uh, goede versie uh, geworden uh, die toch moeiteloos uh, weer naar het nu uh, gebracht is door Frank Bond in zijn cornuiten. Dus wat dat er gaat uh, zijn ze er uh, goed in geslaagd om daar een uh, mooie cover uh, van te maken. Uh, The Magical Mystery Morning maar dan uitgevoerd en uh, in, uh, de, in de interpretatie dan van Alaska. Komt bijna er niet uit. Maar goed, uh, welkom in dit uh, tweede uur. We gaan uh, ook uh, hier uh, weer veel muziek uh, draaien tot aan half twaalf. En dan zal het uh, wel weer een kwartier ingeruimd worden voor Mick Boskamp want die heeft ook nog wel het nodige te vertellen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst weer eens even lekker naar uh, Utrecht toe. Deze heb ik ook veel, veel de gal uh, gedraaid. Maar ik kan het niet laten. En hij blijft ook erg leuk. Ondanks dat het een nummer is uit 2018, 2019, geloof ik. Met Joe Marsh's en de Monsters. Dit is een leven. Dit is niet echt de bedoeling. Gaan we engelbreed humperdien draaien? Nee, ik heb het verkeerde uh, cd erin zitten. Ik denk, ik zit helemaal te wachten op iets heel anders. En ik denk, oeh, dit is niet helemaal de goede. Nee, moet ik wel het uh, goede cd erin uh, leggen? Uh, iedereen denkt, uh, gaat hier nou engelbreed humperdien draaien? Ja, nou, dat was, uh, dat was dus echt niet de bedoeling. En dat was, uh, de bedoeling was dat ik iets heel anders ga draaien. Een echte klassieker. En die wil ik natuurlijk wel horen. En dat is deze dus. Dan moet je natuurlijk wel het goede CD'tje er hebben. Als je van die dubbellaars hebt, van die verzamelaars, dan denk je... ook lekker mogelijk, ik schakel even door naar nummer 9. Maar dan blijkt het dan van CD'tje 2. En dat stond uh, op naam van Engelbert Humperding. Ja, dan zit je dus niet op te letten. En dan krijg je dus dit effect. Zoiets. Dus uh, dan uh, een beetje jammer eigenlijk... Je denkt, nou, lekker, gaat er allemaal heel erg fijn. Maar ik had dan uh, zoiets van. Uh, nee, ik had uh, Procalderum in gedachten. Dus die wil ik dan ook uh, gedraaid hebben. Wider Shade of Pale. Het is 16 minuten over 11 inmiddels uh, geworden hier uh, bij uh, deze fijne omroep. De Zandvoerse Omroeporganisatie in 2020. Uh, gaan we gaan ook een beetje wat vlotter uh, werken. Uh, even draaien. Dat uh, doen we met uh, dit nummer. En dat is. Dan moet, er iets, dan moet er iets komen. En dan denk ik. Uh, dat, nou, ik zit ook weer met het verkeerde knopje. Ja, ja, dan, uh, dan, dan, dan krijg je dat. Het is hopeloos uh, vandaag uh, in dit uh, tweede uur. Maar goed, ik zal nog maar eens even. Jij heel snel herpakken. En dan moet het wel lukken, denk ik. Justin Timberlake. Samen met Madonna. En het nummer 4 minus. De band die gevraagd is om de Rotterdamse dak Dagendagen. Ik moet het goed zeggen: de Rotterdamse Dagendagen. Wat uh, zijn dat? Nou, uh, als je dan niet in de zaal op uh, kan treden, dan doe je dat uh, gewoon bovenop een dak. En uh, dat hebben zij gedaan: Marvin D. en zijn band. Uh, die hebben dat uh, gedaan. Uh, er is een uh, versie uh, te vinden op uh, YouTube. Moet je maar even kijken. En dat uh, is niet dit nummer, maar dat is het nummer Solid. Heeft hij hier volgens mij ook nog eens een keer gespeeld? Uh, dat is al een tijdje terug. Ik denk in 2019 moet dat geweest zijn. Dat hij hier geweest is. En uh, Marvin is altijd wel leuk voor, uh, voor uitspraken. Zo heeft hij bijvoorbeeld bij Radio Capella gezegd. Nou, in deze tijd uh, is het dan maar uh, beter dat je dan voor de spiegel uh, kan spelen. Want dan, uh, ben je, dan uh, heb je toch een beetje het gevoel dat je nog bezig bent. Maar goed, uh, hij heeft uh, in ieder geval. Zijn gevoel voor humor heeft hij in ieder geval niet verloren. En uh, dit is een nummer wat eigenlijk. Uh, Eigenlijk als uh, laatste is uitgebracht. Uh, het is uh, ja, min of meer een soort uh, protestnummer. Maar er zit wel een uh, lekkere stevige blues en soul ondergrond in. En uh, dat is ook de reden waarom we uh, gedraaid hebben. Goed, um, tot aan uh, half twaalf. Nou, het, het zal er iets overheen uh, gaan uh, worden. Gaan we iets uh, doen in de jaren 80? Want de Olympische Spelen gaan toch niet door. Wellicht in 2021. Als het een beetje uh, mee, uh, werkt. En wellicht zal die dan ook nog wel eens een keer weer afgestoft uh, worden en opgepoetst. Dit nummer van Alphaville, Big in Japan. Er zijn heel veel strepen door sportevenementen heen gehaald. Uh, bijvoorbeeld ook met die Olympische Spelen voor de 2020. Ja, dat zagen we toch wel een beetje mijlenver af aankomen. En uh, Bigger Japan moet dan nog even een jaar uh, wachten. Maar goed, uh, we gaan uh, even praten met uh, Mick Boskamp. Goedemorgen. Morgen. Ja, want uh, we hebben weer wat, uh, wat te bespreken. Uh, en dat, uh, daar ga ik ruim uh, even uh, tijd voor vrijmaken. Want uh, laat ik eerst er beginnen met, uh, uh, met Amsterdam. Uh, UMC vindt veelbelovende antistoffen voor het C-virus. Ja, er ja, loopt, dat... Dus, dat loopt dus een wereldwijd, uh, wereldwijd lopen diverse onderzoeken. Mm -hmm. Ook in Nederland om te kijken of er antistoffen in het bloed van genezen patiënten kunnen helpen om die COVID-19 infectie te bedwingen. Ja. Nou, in sommige gevallen gebruiken onderzoekers antilichamen uit eerdere varianten van het uh -huh. coronavirus, uh -huh. zoals zes in 2003. Uh -huh. Maar uh, die gevonden antistoffen van het Amsterdamse die komen van Amsterdamse patiënten die recent zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dat is echt ja. wat anders, hè? Ja. En maar... die zijn honderd keer sterker, volgens, uh, volgens Marit van Geel, leider van het onderzoek, ja. 100 keer sterker dan de antistoffen die er lagen. Ja. Dus dat is, dat is uh, goed nieuws. Ja, dat lijkt mij ook. En uh, ze hebben toen ergens uh, gezegd: uh, van nou, we gaan maar niet uh, zoeken naar een vaccin, want het, uh, het is overgewaaid uh, met dat uh, verhaal in 2003. En nu pluk je daar eigenlijk de wrange vruchten van. Maar goed, dat nieuws waar er heel veel antistoffen in schijnen te zitten... ja, dat is natuurlijk even iets waarvan ik denk... oh, dit ja. zou ook wel weer zo'n soort turning point in het hele verhaal kunnen zijn. Maar goed, daarop voor... Ja, er zijn natuurlijk veel turning points in het hele verhaal. Ja. Dit is, kijk, dit is natuurlijk ook ten behoeve van het vaccin, hè? Huh? Maar, weet je, en, en daar gaan we niet lang over praten... Nee. Maar wat ik toch... Bizar vindt. Hmm. Er zijn twee mogelijkheden. Hmm. Uh, een vaccin, dat is natuurlijk hè, om te voorkomen dat je ziek wordt. Ja. Maar als je dan ziek wordt, dan heb je een medicijn nodig. Ja. Hè? Nou, daar wordt dus niet naar gezocht. Nou, dat is niet helemaal waar. Er wordt er wel degelijk naar gezocht, denk ik. Dat is ja, maar goed, er wordt, er, er wordt toch nog wel naastig gezocht. Er is een uitspraak geweest van Marion Koopmans, de, de viroloog bij, bij het Erasmus. En die zei al van, ja, als ik mijn geld op zou zetten wat er eerder is, dan is het het vaccin. Maar, zegt ze, er wordt wel degelijk gezocht, ook naar een... Een medicijn, hè, dus, dus, dus iets wat, uh, wat waar je ook van uh, zou kunnen herstellen. Dat heb ik. Uh, ja, dat is alweer een tijdje terug, maar uh, er wordt uh, wel degelijk uh, gezocht uh, naar dit uh, verhaal. Heb jij dat van het RIVM core? Nee, nee, heb ik niet. Maar ik uh, ben daar, ik ben daar erg. Uh, ja, ik zie. Ik we horen alleen maar over, over het vaccin nu. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, er wordt. Er wordt... Ja, er wordt wel gezocht naar een medicijn, daar ben ik van overtuigd. Dus dat, dat daar, daar, ja, maar goed. Nou, daar, ben je, daar, ben je, daar ben je er zeker van, in ieder geval. Ja, maar goed, uh, daarop voortbedurend, er werd uh, ol en a en boe en ba en schande gesproken... over die uh, demonstratie in de Dam, maar uh, daar heb jij nog wel wat over gevonden, geloof ik. Nou ja, die, kijk, het is heel simpel. De GGD zegt, uh, die is de kop in het parool vandaag... Mm -hmm. We betogen op de Dam geen hevige besmettingshaard, zegt de GGD. Mm -hmm. de, de, let op de kop, hè. Ja. Betogen op de Dam geen hevige besmettingshaard. Mm -hmm. Ja, en dan staat er in de tekst hoeveel mensen... De vraag wordt gesteld, hè, aan GGD, bij de Amsterdamse GGD. Hoeveel mensen zijn er besmet geraakt op de Dam? Mm -hmm. Nul, tot dusver. <laughs> ja. Ja. ja. Nee, geen hevige besmetting. Nee. Nul. Nul. Weet je? Ja. ja. En dan, en, dan, en dan wordt er ook gezegd door de GTD van... we zijn misschien wel door, de, door het oog van de naald gekropen. Ja, nou ja, dus, sorry, daar zitten dus ook mijn, mijn, mijn twijfels bij. Eh, dat, dat dan, komt, dan komt toch weer een beetje de theorie van... De, van de, hoe noem je, Mar Maurice de Hond uh, om de hoek uh, kijken. Die zegt, ja, alles wat in de buitenlucht is, uh, dat... Uh, dat... Dat, dat, dat verhaal. Uh, ik, ik blijf ook zeggen, het festivalseizoen uh, is uh, begonnen. Uh, dan denk ik, als je dat kan, dan uh, kan je ook wel een festival houden, denk ik. Maar goed, wie ben ik? Ja, ja, kijk, er is, kijk, even gewoon, ik ben gewoon eerlijk, hè, want, uh -huh. want even, het, het, het, een demonstratie is geen festival. Uh -huh. Een festival is geen de, uh, demonstratie. Een demonstratie proberen mensen toch een beetje afstand te bewaren van elkaar. Uh -huh. en op een festival, ja, dat is natuurlijk een en al klesheid Ja, ja. De <laughs> mensen uh, <laughs> die uit hun dag gaan, uh, uh, uh, ja, ja, is het, natuurlijk wel heel... Het is anders, laat we eerlijk zijn. Ja, ik zeg het ook uh, een beetje met, met iets wat uh, understatement uh, erin natuurlijk. Hè? Maar uh, je bent dan wel op weg naar de uitgang van die anderhalve meter uh, samenleving. Daar, daar, uh, dat, dat gevoel begrijpt me ook steeds meer. Wat, wat er nu nog uh, ligt is een wet, uh, wetvoorstel ook weer denk ik om een wit voetje te halen bij zijn achterban van Hugo de Jonge... om dan toch dat in de wet te gaan regelen. Ja, maar goed, op een gegeven moment is het achterhaald, vriend. Dus dan denk ik, ja, kan je er nu mee komen? Maar over een tijdje, dan, dan, is, dan is het misschien incidenteel dat er nog iets opduikt. Ik geloof daar niet zo in. Maar goed, wie ben ik? We gaan eventjes verder, geloof ik, wat, wat betreft. Want er is nog meer, want... J jij had ook nog nieuws uit Duitsland, begrijp ik. Ja. Nou, de Duitse Justitie heeft een uh, brief gestuurd naar Gary en Kate uh, McCann. Uh -huh. nou, we weten zo'n beetje, we, we, we, dat is misschien wel, we zijn de ouders van misschien wel de meest beroemde verdwenen peuter uh, ever. Nate uh -huh. McCann, die is in 2007. Uh -huh. Op drie uh, jaar geleden is de uit de Beds tijdens vakantie in Portugal. Uh -huh. En nou ja, daar is een enorme zoektocht uh, gaande geweest, al die jaren, al dertien jaar lang. Uh, en het, natuurlijk ook, je ziet het ook in de pers, nou, en eens, eens in zoveel tijd komt er weer een, een, een moment dat, dat uh, alle aandacht naar, uh, naar deze zaak gaat. Mm -hmm. Maar uh, ze hebben dus een, een brief gekregen van de Duitse justitie, en de Duitse justitie heeft dat ook uh, bevestigd, waarin uh, ze schrijven dat uh, uh, Murray helaas niet meer leven is. Alleen wat ik dan zo zuur vind, is dat ze uh, niet konden vertellen waarom omdat ze nog steeds bezig zijn om het bewijs bij elkaar te krijgen. En zeg maar, de dader te ontmaskeren. Maar ja, dan denk ik bij mezelf: ja, weet je, want nu zitten die ouders. En dat vind ik heel naar en frank. Na al die jaren zitten ze weer zonder antwoord. Weet je? En het is werkelijk de leidersweg voor die Carrie en Kate ja, het is, het, is een, het is een zaak die, uh, kan ik me ook nog herinneren, uh, ik was toen uh, ook in Engeland, uh, het was uh, in Liverpool dat ik daar rondliep en het was echt uh, news breaking news uh, was dat uh, in die periode, dat, uh, dat de hele, die hele verdwijningzaak dat was, dus, was in die periode dat ik daar, uh, dat ik daar rondliep. Dus uh, dat heeft altijd een beetje een vreemd uh, gevoel gehad wat, wat dat gaat. Was je op zoek naar de oorlog van de Beatles, uh, Ja? Uh, nee, ik was niet. Nou, de Beatles, uh, die, die hebben een warme plek. Uh, bovendien uh, daar kom ik zo op, maar ga eerst nog even het uh, volgende onderdeel uh, even doen. Want dan kom ik uh, zo dadelijk nog even terug over de Beatles. Dus komt goed. Maar ga, uh, want er is nog iets uh, in New York uh, gebeurd, geloof ik. Ja, dat is natuurlijk ook een, een transzinnige zaak. En in, in, uh, in New York er zijn drie agenten, drie New York'se agenten. Uh -huh. Die waren gestopt bij een Shake Shack op Broadway. Voor verfrissing. En toen is er dus uh, blijkbaar is er een bleedmiddel in een milkshake uh, uh, gegoten. Uh -huh. En kort erop werden dus ze alle drie onwil en moesten ze naar het ziekenhuis. En dan behandelen ze wel weer naar huis, maar het is natuurlijk te zot voor woorden hè? dat, dat het, het, de, de politie in New York eigenlijk in het hele land daar onder vuur ligt. Uh -huh. En simpelweg omdat ze een uniform dragen. Ja. Dat is natuurlijk, kijk, weet je, ik, ik snap die boosheid wel, en, en, en uh, wat er gebeurt het is natuurlijk verschrikkelijk mm. maar weet je wat het is, ja en dat is dus uh, ja, uh, weet je zeg maar, de, de complotdenkers, die denken dan dat het uh, uh, verdeel en heersmodel, dat, dat de bedoeling is, van bepaalde machten die hoger zijn dan, dan wie, wie wie ook maar kan bedenken mm -hmm. dat de bedoeling is dat de, dat de bevolking de wereldbevolking uh, uh, uh, uh, uh, dat verdeel, verdeeldheid een heel belangrijk goed, iets is, een belangrijk goed is om dat te bereiken. Mm -hmm. en, en, en, en gedeeldheid, zeg en ik ook, met name omdat elke groep, hè, of je nou uh, Mohammedaan bent, of dat je katholiek bent, of wit, of zwart, hè, in elke groepering zitten fantastische mensen, maar ook psychopaten. Mm -hmm. Zo simpel is het. Ja. Weet je, en, en, en, en die man die, die, die, die, uh, die zijn knie op, op, op, op de nek van die, van, die, van die arme zwarte man heeft... Uh, uh, gezet, ja. eigenlijk vermoord heeft, ja. was natuurlijk een volkomen psychopaat. Ja. Maar je kan niet alle agenten psychopaten. Nee, nee, dat ben ik uh, volkomen met je eens. Er zitten altijd rotte appelen in uh, de mand en uh, die rotte appelen, die moet je eruit halen en de rest uh, moet je gewoon uh, laten zitten. Zo, uh, ja, want, ja, die zit in elke groepering. Ja, nou ja, die zitten bij de actievoerders, uh, Dito met de sterretje. Oh, Klopt, dat dus ook. Ja, uh, want uh, over de, dan, dat is weer een mooi bruggetje weer terug naar Liverpool, uh, want uh, da, ik was er nog niet helemaal klaar mee uh, met die Beatles. Uh, ik weet niet of je dat gelezen hebt, dat er uh, ook nog uh, wat een, een naambordjes zijn beklad in uh, Liverpool van Penny Lane. Nou, als je ja. daar aankomt, dan kom je ook aan mij, denk ik. De, de, dan, dan, want dat, dat zijn van die, van die doorgeslagen actievoerders. Die uh, vinden het dan weer nodig uh, dat uh, dat weer uh, doet uh, denken aan uh, een slavenverleden van uh, de stad. Want uh, wat uh, schijnt, uh, Penny Lane is genoemd naar een slavenhandelaar, Joe Penny. Tenminste, dat wordt gezegd. Ja. Uh, en dat is dan uh, de reden dan om uh, de bordjes uh, met Penny Lane te gaan bekladden, waar ook uh, de handtekeningen van de Beatles op uh, staan. Ja, dan denk ik, uh, zijn we nou echt uh, goed. Uh, bezig. Uh, dat, ik ik, vind, ik ja? vind persoonlijk ook dat het neerhalen van, die, uh, van die, al die beelden, mm -hmm. is natuurlijk spotterlijk. Ja, ook, ja. ook, ook, ook, ook al is het Christophe Columbus, ja. ook al zijn het slaverdrijvers geweest. weet ja. je wat het is, Ab. Ja. Als je je verleden, als, als je de geschiedenis uitgunt. Mm -hmm de kans op herhaling is alleen maar groot. Nou, ik wou het net zeggen. En wat, uh, dat, dat zijn bijna dezelfde woorden... die uh, mijn oudste zus op een gegeven moment... ook uh, daar uh, heeft uh, wat gezegd. Want die, uh, die, die heeft... Uh, bij die stad uh, jarenlang gewoond. Dus die weet ook iets over die geschiedenis. En die zegt dan ook... Op, we kunnen achteraf de geschiedenis niet veranderen. En ik uh, kan dan ook geen enkele logische reden bedenken... waarom je een straatbordje of standbeeld... vernielt van iemand uit dat tijdperk. Dus dat, uh, dat, dat heeft ze daar uh, bij mij... onder die posting van Penny Lane... Uh, eronder gezet. Uh, ja, uh, en het, uh, dan, dan gaat het nog even verder. Zo in de zin van... Uh, ga, uh, als we het dan toch over de slavernij hebben... dan moet je ook iets doen aan de moderne slavernij... zoals we dat in Bangladesh en India kennen. Met uh, de goedkope t-shirts... Uh, die iedereen bij de Hema en bij de Zeeman uh, haalt... Uh, voor vijf euro de stuk. Uh, nee, dat is uh, fijn. Want dat, uh, da, daar, hoor ik, daar hoor ik de actievoerders dan weer niet over. Maar goed, dat is hetzelfde. Ja, precies. Dus die legde. Leg de, de pijnpunten wel erg bloot, uh, Vietik. Ja, en om het dichter bij te zoeken. Wij zijn straks ook vanavond als je noodweet doorgaat. Uh, hoezo? Nou ja, ik bedoel, als je noodwet doorgaat, ik weet niet je... Ja, ja, ik, ja, ja, ja. Ik bedoel, dan, we, we mogen niks meer, want ik bedoel, als ik bijvoorbeeld bij huis spreken met mijn zus, ja. hand in hand op straat zal lopen, of, of, of met de dol, of wat dan ook. Ja. Nou, dan is, die woont niet bij mij thuis, Ze zou ik een bekeuring kunnen krijgen voor vierhonderd zoveel euro. Ja. En, en, of misschien wel een maand in de gevangenis. Het is krachtzendig, ja. Ja, ja uh, dat, is, dat, dat is morgen weer. Uh, we gaan, uh, we gaan uh, de boel afsluiten. Want uh, het, is, het schiet op, uh, Mick. Want uh, voordat wij uh, leeg over zijn... dan is het zo twaalf uur, uh, denk ik. Dus, <laughs> nee, morgen, morgen nog even nog één keer. En dan uh, mag ik even twee dagen rusten. En dan uh, zit ik uh, weer aan... Uh, in uh, de volgende week zit ik er weer. Dus uh, dan, uh, dan, dan mogen we weer uh, vijf dagen weer. Dus dat, uh, ja. dan weet je dat ook alvast. Geurst, wat fijne dag, Ja, dank je. Uh, goed, dat was uh, uh, vriend Mick Boskamp. Uh, weer even verder met uh, de Nederlandstalige muziek hier uh, bij uh, deze fijne omroep. Willemijn de Boer, nummer dat heet Doorgaan.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 dit is de beste van de avond, dit kunnen we niet missen Ik wil hier nu, ik wil nu alles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 jou, jou alleen Kom hier Kus me, kus me Blijf hier Nog even hier Nog even alles We blijven wakker Zolang we de laatste zijn Wanna get stoned Wanna get drunk.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 Getting bored of all the talk and all the lies that I see. Yeah, it looks like you don't agree. But am I wrong? Yeah, Is it just me? While well, I'm just trying to have some fun for a while, it can't be wrong. I wanna get mad. I wanna get bad. I wanna get high. Something irresponsible and just don't explain why Wanna loosen up I wanna lose myself to the sound And if you wanna join me now, just, just, just, just, just, just join me tonight Cause Rosie, this life is short Yeah, I feel like I'm getting bored of all the talk and all the lies That I see Yeah, it looks like you don't agree But am I wrong? Yeah, is it just me? Well, I'm just trying to have some fun for a why? It can't be wrong No, don't say I'm wrong, no Nederland, maar hij heeft een, uh, een tochtje gemaakt door Mexico. En uh, daar is ook uh, de muziek op uh, geïnspireerd. Live is short. Wanna get stoned? Nou, dat... Uh Hoorde je toch wel een beetje tussen de regels door uh, in deze tekst uh, van Juan Juan. Want uh, dat is uh, de man uh, die erachter uh, schuilt. Daarvoor hoorde je doorgaan van Willemijn de Boer. Uh, we hebben dan ook nog uh, singer-songwriters in dit land. Uh, je hebt hem al uh, kunnen horen in dit uur, Frank Bond. Maar hij heeft het ook onder een schuilnaam uh, gedaan. I onder was Ellen Fournier. Boy, was One of many drowning in your sea. Of names, of names that you forgot, but I stood out among the lost. Now I'm a friend who loves you, dear. You are the siren who sang of change. I am the sailor whose wreck remains. Like an albatross around your neck, I was a curse, you had to confess. I was a lover, unlike the rest. Like a leaf from a tree, I fell silently at your feet. Like a leaf from a tree, I fell silently. At your feet And when I spoke I spoke to no one And when you sang You sang out to no one And when I grew up I grew up for no one And when we love we love another. Kom er maar eens om: om geheel a cappella een uh, nummer te zingen. En uh, dat doet hij dan. Uh, onder de naam Ellen Fournier was dat natuurlijk Frank Bond Albatros. Hoorde je uh, tot, uh, nou ja, tot een beetje het einde van dit uh, programma. Ik ga weer niet afsluiten met Things Can Only Get Better. Nee, ik ga wat anders doen. Want uh, we hebben ook nog een film uh, lopen. stil in Zandwoord. En de muziek die daaronder uh, gezet is, is ook van Howard Jones. En die paste ook wel eigenlijk uh, bij dat... Uh, bij dat nummer, uh, en, of bij dat beeld. En dat was uh, dit nummer. En dat gaat over de oorsprong van de aarde. Want ja, er was een tijd dat er helemaal niets uh, was. En uh, daar zingt hij ook over. Ik zeg uh, tot morgen. Hide and seek van Howard Jones.